1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Poederbrief bezorgd bij hoofdkantoor Ziggo. Netwerk van snellaadpalen elektrische auto's heeft bijna landelijke dekking. Een poldergemalen Friesland vanmiddag stilgelegd voor betere ijsvorming. Vanmiddag, dan is het zonnig en droog. De temperatuur stijgt naar min 3 graden in het noordoosten... en rond het vriespunt in het zuidwesten. Vanavond dan gaat de temperatuur snel omlaag. Morgen opnieuw veel zon. Een matige oosten- tot noordoostenwind staat er dan. Het wordt een hooguit min 2 graden. De dagen daarna aanhoudend koud met in de nacht matige en soms zelfs strenge vorst. Internetprovider Ziggo heeft een poederbrief ontvangen. Niemand mag het hoofdkantoor in Utrecht nog in of uit. John Burger van Ziggo nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu, meneer Burger? Uh, ja, hersteld. Uh, het pand is weer uh, vrijgegeven, dus iedereen kan weer in en uit. Uh, en mensen zijn ook al uh, nog even wat verlaat. Lunch. De, de loze Alarm, uh, was er wel een poederbrief? Ja, er was uh, wel een, een brief met, uh, met poeder. Uh, die heeft de expert van de politie onderzocht. En na uh, initieel onderzoek uh, vastgesteld uh, dat er geen, uh, geen dreiging vanuit ging. Dus hij heeft hem meegenomen en het pand vrijgegeven. Er zat geen briefje bij, die brief? Bij nou, de, ja, de, de geen, de uh, geen handig briefje om te achterhalen wie dat dan uh, gedaan zou hebben. Nee, helaas niet. En waarom dat gebeurd is, is ook niet duidelijk. Dat is niet bekend. Het kan natuurlijk een, een, een boze abonnee zijn of zo? Nou, uh, ik kan het me nauwelijks voorstellen dat iemand uh, zo ver zou gaan. Uh, voor zoiets, uh, maar dat weten we uiteraard. Nee, precies, dat, maar het kan in alle, kanten, ja, in alle kanten gezocht uh, worden. Ja. To toeval of niet, sinds vandaag blokkeert u uh, toegang tot de downloadsite The Pirate Bay. Dat gebeurt uh, op last van de rechter. Zou, ja. zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Ik heb werkelijk uh, geen flauw idee. Ik heb geen reden om dat aan te nemen. Nee. nee. En de deuren zijn nu intussen weer open voor, uh, voor medewerkers en uh, mensen die het pand uh, binnen willen. Ja, hoe, ja, hoe dit nu verder? De politie heeft het in onderzoek, denk ik. Nou, ik neem aan dat ze misschien nog wat, nog wat aansluitend onderzoek zullen doen. Ja. Uh, uh, maar ik weet niet of daar nog veel gaat uitkomen. Het was een brief zonder, zonder afzender uiteraard, maar ook zonder uh, geadresseerden. Er stond dus ook geen naam op. Okay. Uh, dus ik weet niet hoe ver dat daar nog loopt. Uh, voor, voor ons is het uiteraard van belang dat we gewoon weer naar de normale gang van zaken terug kunnen. Ik wens u daar sterker bij. John Burger van Ziggo, dank u wel. Ja, graag gedaan. Dan komt er een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoringen in Rotterdam. En ook wordt er gekeken naar de investeringen in en het onderhoud van het netwerk. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. Er heeft vanochtend een gesprek plaatsgevonden met de verantwoordelijk wethouder en netbeheerder Stedin. En daar is uitgekomen dat Stedin een onafhankelijke instantie onderzoek moet laten doen. naar de stroomstoringen in de regio Rotterdam. En dat onderzoek moet binnen twee maanden klaar zijn. Er komt een landelijk dekkend netwerk van snellaadpalen voor elektrische auto's. Rijkswaterstaat is verrast door de grote interesse van bedrijven... om zulke oplaadpunten neer te zetten en te exploiteren. Zes bedrijven hebben vergunningen aangevraagd voor in totaal 459 oplaadpunten. Frank ten Wolde is projectleider van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer ten Wolde, het gaat om snellaadpalen. Dat zijn weer andere palen dan die we nu kennen, de gewone oplaadpalen. Ja, dat klopt. Uh, het, ja, het woord zegt het al, uh, met deze palen kun je inmiddels een uh, krachtstroom kunnen we, uh, de voertuigen sneller laten laden. Hoe snel? We uh, moet rekenen voor 80% vol uh, tussen 20 uh, minuten en een half uurtje. Dat is uh, vrij rap. Uh, en ja. Hoe belangrijk is het dat er een landelijk dekkend netwerk komt? Nou, dat is uh, enorm belangrijk. Je ziet dat uh, veel mensen twijfelen wel om elektrisch te willen gaan rijden, maar zijn toch heel erg bang. Uh, dat ze halfweg stil uh, komen te staan. Nou, ja, juist met dit netwerk, samen met de onderliggende netwerken... Hè, van de, de langzaamlaadpalen, uh, ja, kan je eigenlijk niet meer stil komen te staan. En dan kun je zeggen, ik zet hem s'avonds uh, aan de langzaamlaadpaal... en uh, in geval van nood onderweg kan ik uh, een half uurtje wachten bij de, bij de snellaadpaal. Precies, en daarmee halen we de Range Society volledig weg. Ja. Die palen, waar komen die te staan, die snellaadpalen? Uh, wij geven vergunningen uit voor uh, de verzorgingsplaatsen... Hè, dus de rustplaatsen langs de snelweg... De benzinestations en de, en de parkeerplaatsen? Uh, nou, specifiek de, de, de parkeerplaatsen achter de benzinestations of achter de restaurants uh, die we nu kennen. Uh, want dat is de grond nog van ons. En wij kunnen natuurlijk niet iets bepalen op de grond van een uh, benzinestation. Oké, okay, dat is gescheiden. Uh, u beheert de, de, de picknickplekken, zogezegd, ja. ja. Rijkswaterstaat. Ja. En, en de benzinestations, hebben die ook interesse om die palen uh, daar neer te zetten? Ja, je ziet dat uh, sommige benzinestations dat, dat ook willen. En uh, dat kunnen ze ook op hun eigen concessie doen. Aha. En er zijn meer partijen, want zes begrijp ik, zes bedrijven die interesse hebben. Ja. Wat voor soort bedrijven zijn dat? Uh, nou, dan moet ik denken: het is van een, uh, investeerders tot uh, de netwerkbedrijven tot echt duurzame ondernemers. Het is, uh, zijn allemaal verschillende uh, lagen en organisaties. Hoe snel uh, duurt het voordat dat netwerk landelijk dekkend is? Uh, het gaat nu rap, maar wanneer kunnen we ervan uitgaan dat er overal uh, in de buurt wel zo'n snellaadpaal staat? Uh, nou, we gaan nu uh, met z'n allen echt aan de slag. En ik denk dat de eerste palen zo na de zomer van dit jaar uh, wel zullen, uh, ja, zullen ontstaan. Maar ja, dan moeten er 460 komen of zo. Ja, dat, dat is heel veel. Ja. <laughs> en uh, ja, na het uitgeven van de vergunningen, zeg maar, moet er binnen anderhalf jaar een werkende paal staan. Eind 2013 hebben we dan een landelijk netwerk. Ja. Van snellaadpalen. Ja. Dank u wel voor de uitleg. Frank ten Wolde van Rijkswaterstaat. Vrij gedaan. Goedemiddag. Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. Wilde zwijnen en damherten mogen worden afgeschoten... als ze de provincie Utrecht binnenkomen. Edelherten, die mogen er nog wel komen, maar niet met z'n allen maximaal 200. Volgens Utrecht is er geen plek meer voor de dieren in de dichtbevolkte provincies. Op het moment dat ze hier zijn en aanzienlijke schade toebrengen... aan landbouwgewassen of aan natuur dan kan er een ontheffing worden gegeven om ze af te schieten. Dat wil niet zeggen dat we bij een ecoduct gaan klaar liggen... zodra er eentje overheen trippelt dat die meteen uh, afgeschoten wordt. Damhechten vormen een gevaar voor het verkeer... en de zwijnen kunnen veel landbouwschade veroorzaken. De twee zwijnen en 50 damhechten die al in Utrecht leven... die mogen gewoon blijven. We hopen dat ze herkend worden. Achmea, de grootste verzekeringsgroep in Nederland... heeft gewaarschuwd voor een aanzienlijk verlies over het afgelopen jaar. Het verlies zal tussen de 200 en 240 miljoen euro liggen, heeft het concern gezegd. Dat ontstond door een eenmalige afschrijving van 279 miljoen... op de levensverzekeringsactiviteiten. En dat komt doordat er veel minder hypotheken met levensverzekeringen worden verkocht. En doordat de vraag naar bankspaarproducten is toegenomen. Bouwvakkers hoeven vanwege de kou vandaag niet te stijgen op. De gevoelstemperatuur ligt onder de min 6 en dan is het volgens de CAO te koud om buiten te werken zonder beschermende maatregelen. Vakbond FNV Bouw zegt dat bouwbedrijven wel aan de slag kunnen als ze afdekzeilen gebruiken of hun werknemers thermokleding geven. Vorig jaar hield 1 op de 3 bedrijven zich niet aan die afspraken. Een derde van de bouwvakkers moest toen toch buiten werken zonder bescherming.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 Kanalen en meren in Friesland, dat is een heel groot systeem wat lang in beweging is. Daarvoor hebben wij zondag al de bemaling stilgezet van de boezem en ook de sluizen dichtgezet. De poldergemalen hebben lokale effecten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 Nou, het gaat eerst om dat de, mijn lokaal vooral ook... Overloop ik te veel kan, op de zaken uh, vooruit nu? Ja, dat denk ik wel. We verwachten <laughs> we ook sneeuw dat mijn spijt. Het weekend, daar wordt er natuurlijk allemaal niet beter van. Oei. Nee, uh, nee. We hopen dat dat uh, aan ons voorbij gaat. Maar het, is, uh, het zou heel mooi zijn als er in het weekend allemaal al tochten uh, geschaad kunnen worden op natuurijs. Uh, dat is het eerste streven. En als er heel veel tochten zijn, dan uh, betekent het ook dat er heel veel ijs is. En dan kunnen de rionbeheerders misschien gaan nadenken uh, wat dat voor hun gaat betekenen. Aaltje Rispens van het waterschap Friesland. De gemiddelde werkloosheid in de 17-Eurolanden lag afgelopen jaar op 10,4 procent. Dat is het hoogste percentage werkloos in de eurozone sinds de invoering van de euro in 1999. De grootste stijgingen waren in Griekenland, Cyprus en Spanje. In die landen is rond de 20 procent van de beroepsbevolking werkloos. Oostenrijk heeft het laagste percentage. Daar zitten ze op 4,1. In totaal hebben zo'n 16,5 miljoen mensen in de eurozone op dit moment geen baan. Op het rijn bij Rijswijk is vanochtend een aanvaring geweest... tussen een binnenvaartschip en een veerpont. Aan boord van de pont waren vier mensen. Twee vielen door de klap in het water en twee anderen wisten aan boord te blijven. De twee in het koude water werden snel gered en maken de naar omstandigheden goed. Hoe het ongeluk is gebeurd, dat zoekt de politie nog uit. De hoofdpunt uit deze uitzending. Het hoofdkantoor van internetprovider Ziggo is gesloten geweest... naar de vondst van een poederbrief. Het bleek loos alarm. Er is grote belangstelling voor de aanleg van snellaadpalen voor elektrische auto's. Mogelijk is er volgend jaar al een landelijk dekkend netwerk. En in Friesland worden bijna alle poldergemalen vanmiddag stilgelegd... zodat er sneller ijs kan worden gevormd. Elf over één, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier de NCV weer met het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag normaal, ik heb zometeen een werklunch met twee vrouwelijke ondernemers. De een wil groter groeien met haar bedrijf en in het kader van het project We Keep on Growing... wordt ze begeleid door de ander, want die treedt op als mentor. En na half twee is een standpunt.nl, de stelling dan, het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald... Uh, dat is de stelling waarop u kunt reageren. De VVD is daar woedend over. Nu blijkt dat veel leraren dus zijn doorbetaald toen ze vorige week gingen staken om actie te voeren tegen de kabinetsplannen. Het is volgens die partij belachelijk dat dat van belastinggeld is gebeurd. Uh, is het inderdaad raar dat leraren door hun werkgevers worden betaald terwijl er niet werd gewerkt? Of was het doel van de staking voor het belang van het kind? En is het daarom logisch dat ze daarvoor betaald ook krijgen?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 Ik weet niet wat u op uw broodje hebt vandaag, maar misschien is het wel uh, kipfilet. Uh, kijk er mee uit, zou ik zeggen. Uh, de Consumentenbond zegt namelijk dat in bijna alle kip die we in de supermarkt kopen... de ESBL-bacterie zit. Die bacterie ontstaat door overmatig antibiotica-gebruik in de veeteelt. Paul Grefte, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent de pluimveehouder in het Wentse Hengevelde. Uh, ja, wa wat denkt u als u dit soort berichten hoort? Ja, het is jammer dat dat iedere keer um, in de nieuws komt. Het is niet, uh, niet de eerste keer... En um, ja, het uh, zal eigenlijk niet moeten. Maar ja, goed, is het vervelend dat er dit nieuws komt? Uh, tegelijkertijd worden we toch ook wel gewaarschuwd met z'n allen? Dat lijkt me ook wel een ding waard. Uh, ja, dat klopt. We worden er ook voor gewaarschuwd. En, um, en vlees is uh, inherent aan de aanwezigheid van, uh, van bacteriën. En um, uh, de oermens die wist uh, voor 2.000 3.000 jaar terug al dat vlees uh, geberaden moet worden. En dat is eigenlijk vandaag, de dag nog niet anders uh, vlees... Het verft gewoon, en überhaupt kip, maar ook alles wat het is. verft. gewoon een, uh, een goede voorbereiding, ja. goede visie. Want als het over kip gaat, dan weten we allemaal salmonellen. Hè? Je moet het ja. goed, goed uh, braden, bakken, ja. wat je er ook mee doet. Maar in ieder geval dat het, dat het goed dat die bacteriën eruit zijn. W wat weet u van die ESBL-bacterie? Ja, ik weet er op zich niet zoveel van. Ik ben puimveouder. Ik concentreer me op het uh, voeren van, uh, uh, uh, van ons bedrijf. En uh, ESBL is een... Um, ...bacterie die uh, aanwezig zal zijn op het vlees. Uh, we hebben hem nooit aangetroffen. omdat we hebben er nooit geen onderzoek naar doen. Hij um, beïnvloedt in elk geval niet um, uh, het leven zeg maar, van, een, uh, van een kip. Negatief. Nee, de kip gaat dus er hebben, niet dood aan. Die zin geen last van. De kip gaat er niet dood aan de bacterie. Nee. Nee. Um, want het klinkt natuurlijk altijd gelijk beangstigend als je dit dan hoort. Dan denk je van, ja, ja, moet ik nog wel zo'n kipfiletje kopen? Ja. Ja, wat ik zei, um, sorry, um, het is sinds jaren en dag bekend dat uh, vlees überhaupt, maar kippen, maar kippen ook, uh, de nodige aandacht um, uh, vraagt bij de voorbereiding. Ja. Huh? Nou zegt u, ik ben gewoon pluimveehouder, dus ik, ja. weet dat, ik weet dat ook allemaal niet. Maar tegelijkertijd zegt de Consumentenbond, ja het komt nou juist omdat er te veel antibiotica wordt gebruikt. Ja. En ja, daar, ben, ik, daar bent u wel verantwoordelijk voor, ja, toch? Ja, ik weet dat, uh, dat er in die, op die manier heel kritisch naar ons gekeken wordt. En, um, uh, en dat is terecht, denk ik. Um, we hebben um, hele strikte regels uh, met, uh, ten aanzien van het gebruik van antibiotica in, uh, op ons bedrijf... maar dieren en op ons bedrijf in de hele pluimveesector. En uh, we houden ons uh, zeer correct aan de regels. Maar um, uh, bijvoorbeeld als er eens een keer een bacteriële infectie plaatsvindt... Um, dan is het uh, in een aantal gevallen toch goed om de dieren te behandelen... puur in het feit dat ze er gewoon aan leiden. En, um, en, en dat moet uit, uiteraard ook niet... Um, wat er dan gebeurt is dat er heel snel een, uh, een zogenaamde gevoeligheidstest bepaald wordt. En uh, aan de hand van de uitslag van die test kunnen wij bepalen of kan onze dierenarts bepalen... Uh, welk type uh, antibiotica gebruikt wordt ingezet voor uh, de behandeling van de infectie. Ja. Dat betekent dat wij dus uitsluitend antibiotica toepassen... Uh, naar aanleiding van een gevoeligheidstest. Ja, dus laten we zeggen, u reageert op een, op een eventuele ziekte in, in de stal. Het ja. wordt niet uit op voorzorg, uh, nee, uit voorzorg op, gedaan. op uit voorzorg sowieso niet. Dat, uh, dat gebeurt sowieso niet. Nee. nee. nee? Het is alleen puur in het geval als er, als er een, een stal is met, uh, met dieren die uh, ja, waar toch een bacteriële infectie doorgaat. Dat er. Um, uh, dat er lijden is van dieren en dat je zegt... Ah, ja, het is gewoon beter om de dieren te behandelen. Ja. Uh, dan wordt die gevoeligheidstest bepaald... en aan de hand van de gevoeligheidstest wordt de antibiotica ingezet. Is het zo voor uw gevoel dat u minder antibiotica gebruikt... dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden? Ja, dan moet ik puur naar mezelf um, kijken. En ik denk niet dat het zo is... omdat we eigenlijk altijd wel aardig um, kritisch waren... Uh, ten aanzien van het gebruik van antibiotica. Al was het alleen maar omdat het gewoon een heel duur medicament is. En um, dus je ja, eigenlijk... Um, ja, eigenlijk gebruik, puur gebruikt wanneer het nodig is. Maar ja. ik, kan, ik kan niet voor andere mensen spreken. Nee. Want de Consumentenbond heeft ook uh, gekeken naar de situatie in Duitsland. En daar ja. blijkt dat het veel minder uh, voorkomt in, in kippen. Dus gebruiken ja. ze daar dan veel minder antibiotica? Ja, nou, dat verbaast mij. Um, um, ik heb um, op één planktebedrijf voeren we een... Um, heb, of heb ik het voer van een Duitse mengvoerleverancier. En... Um, ja, wat je regelmatig met, met partners doet waar je weer samenwerkt, is puur dat je kijkt naar je kostprijspositie van je eigen bedrijf ten opzichte van, uh, van andere bedrijven. Nou, als je dan met een Duitse mengvoerleverancier samenwerkt, is het al direct heel interessant om te kijken wat de kostprijs in Duitsland nou is. Ja. En uh, dan wordt er ook een gelijk gemaakt tussen dierenhuiskosten. En uh, daar blijkt gewoon uit dat ik de helft lager score in uh, kosten ten opzichte van onze Duitse collega's. En in die zin verbaast het mij dat het antibiotica gebruik in Duitsland lager zou zijn dan in Nederland. Ja, ja. Um, u gaat met uh, goed uh, gevoel zeg maar, gewoon een kipfiletje bakken als het, als het moet, vandaag. Ja, ik, ja uiteraard. Ja. Ja. Nou, dank dat u even van de telefoon ja. kwam. Paul Grefte, pluimveehouder in Hengenvelde. Dank u wel. Okay. Graag gedaan. Ja, dan gaan we uh, lunchen. Uh, vanmiddag heb ik een werklunch met twee vrouwelijke ondernemers. Zij doen mee aan het project We Keep on Growing. En daarin worden vrouwelijke ondernemers die groter willen worden met hun bedrijf... gekoppeld aan een mentor. En die mentor is natuurlijk ook een vrouw. Startschot voor het project wordt straks gegeven door Prinses Maxima. Gabrielle Okhuizen, goeiemiddag. Goeiemiddag. En uh, haar mentor is er ook, Heske Groenendaal. Ook Goedemiddag. Goedemiddag. Um, mevrouw Okhuizen, um, een vrouwelijke ondernemer. Mm -hmm. uh, kunt u vertellen wat u doet? Waar onderneemt u in? Ik heb samen met een, uh, mijn zakenpartner een bedrijf, Willilift.com. en wij verkopen een uniek systeem. En dat is uniek, omdat het fietsen tot 35 kilogram... heel eenvoudig op kan bergen en meer dan 40 ruimte bespaart. Maar dat is bijvoorbeeld, als ik, ik woon zelf in Utrecht... als ik dan bij het station kom, dan heb je soms twee van die rijen... fietsen uh, boven elkaar staan, zeg maar. De één ja. hangt dan in zo'n stelling en dat is wat u verkoopt? Nee, dat is niet wat oh, wij verkopen. Dat want is de concurrent? Dat, uh, dat is de concurrent. En daar uh, ziet u zelf ook dat het niet echt toegepast wordt. Je zet je fietsen wel neer, maar eigenlijk zetten ze er vaak naast neer. En nee, wat wij hebben is juist het gebruikersgemak, want dat is het allerbelangrijkste. Okay. En Daar spelen we heel erg op in. Maar laten we zeggen, het is wel een soortgelijk systeem, dat mensen even een beeld erbij hebben. Het is, nou, u kunt op de website kijken. Veel beter natuurlijk. Uw systeem is veel beter, maar zoiets is het. Soort of, het is, het, is, het is alleen zo dat het uh, door een veer omhoog gelift wordt. Daarom kost het ook geen kracht. En... Um, hoeveel mensen geen kracht te zetten, wat ze bij in Utrecht wel moeten doen. Ja. Hoe kom je daar eigenlijk op? Zit je dan op een zondagmiddag gewoon thuis voor je uit te mijmeren... en denk van, laat ik daar eens iets op bedenken? Nee, wij zijn niet de uitvinder helaas. Dat is uh, Jules Zijpkens, een echte uitvinder. En uh, die is op ons pad gekomen, heeft ons benaderd. En uh, Corine en ik hebben scho stoute schoenen aangetrokken... om het uh, in de markt te gaan ja. zetten. Ja. En u doet dat in zeven landen, geloof ik? Ja, momenteel in zeven landen. En we willen verder gaan groeien, zodat in elk fietsland in de wereld straks de wiellift hangt. Ja. En mevrouw Groenendaal, u bent de mentor. U hebt ook een eigen bedrijf. Wat doet u? Um, ik heb een eigen bedrijf. Ik ben van Metaglas. Um, wij produceren glas-metaal constructies. Uh, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een, een aluminium raam... voor een houten kozijn. En alle soorten glazen puien en glazen deuren... En een beetje uniek aan ons bedrijf is dat wij alles zelf bedenken. Dus wij uh, ontwerpen het zelf, uh, wij produceren het zelf en monteren het zelf. Ja, ja, en u zit ook een beetje in de metaal. Dus dat is dan de, de, gelijk de link die ik al zie met die fietsophangsystemen. Uh, mevrouw Oekhuizen, waarom doet u eigenlijk mee aan dat project? Nou, wat ik al zei, we zijn 2,5 jaar bezig. En uh, het gaat heel goed, maar we lopen ook tegen dingen aan. En dan mis je toch wel een, uh, een coach die eigenlijk in dezelfde fase heeft gezeten. Die al wel een stuk verder is. En uh, daarom... Uh, hadden wij zoiets van, nou, dit is wel een unieke kans... om op deze manier gekoppeld te worden aan een mentor... die ons uh, stap voor stap ook met, op sommige gebieden kan gaan ondersteunen. Ja, um, nou, Maxima, die ziet daar ook wat in. Die is ambassadeur he, van vrouwelijk ondernemerschap. Mm -hmm. um, uh, mevrouw Groenendaal, uh, herkent u dat? Dat, dat vrouwen uh, eigenlijk minder risico's nemen, want dat hoor je wel eens. Uh, ja, dat klopt. Uh, er zijn natuurlijk uh, uh, behoorlijk wat uh, testen ingedaan, maar... Uh, Um, dat geldt ook een beetje voor ons bedrijf. Um, voor mezelf kan ik me nog herinneren dat wij een, een budget uh, maakten. Um, en um, dat deed ik samen met mijn man. Ik doe het samen met mijn man. En uh, wij hebben onze budget in 2001 uh, al gehaald... Uh, uh, wat we eigenlijk hadden geprognoseerd voor 2003. Dus uh, ja, je bent wat voorzichtiger. Je, je, je rekent nog eens extra door. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat je uh, niet geen goede capaciteit hebt. Nee. En, en mevrouw Ockenhuizen, mm. hoe, hoe werkt dat bij u... met, met het nemen van risico's? Nou, we hebben sowieso het risico genomen om het natuurlijk in de markt te zetten. Het is een nieuw product en uh, we bewerken daarmee twee markten. De consumentenmarkt en de projectenmarkt. Ja, en je moet risico's nemen. Alleen is het inderdaad wat Hesco ook zegt. Soms heel moeilijk, moet je links, moet je rechts. En dan is het wel heel fijn om daar uh, toch een rugspraak over te hebben... met iemand die de ervaring heeft. Ja. Uh, we praten zometeen verder met z'n drietje, maar even naar de telefoon. Uh, Claudia de, de Stefano. Ja. Goedemiddag. U, Dag, Goedemiddag. Goedemiddag. U bent van dat project hè? Uh, uh, en u voert het uit voor de organisatie Eigenbaas. Dat is dat project dus om die vrouwen met elkaar in contact te brengen, vrouwelijke ondernemers. Hoeveel uh, vrouwen maken daar eigenlijk gebruik van? Uh, op dit moment zijn er uh, in Nederland 350.000 vrouwelijke ondernemers. En, uh, zij hebben uh, uit onderzoek is gebleken dat zij een goede uitgangspositie hebben om te groeien. Ze zijn hoog opgeleid, innovatief en... Uh, uh, ja, 50% van hen heeft aangegeven om uh, groei te realiseren. Uh, en daarom vormen, vormen eigenlijk de vrouwelijke ondernemers... een economisch potentieel voor Nederland. Ja. En is het zo dat die uh, vrouwen... want um, uh, die, die groeien dus minder hard, begrijp ik? Dan wie? Nou ja, dan mannen misschien. Nou, nee, dat is, dat is eigenlijk... laat ja, maar zeggen, het programma is niet opgezet... om een vergelijking te maken met, met mannen... Het is er zijn 350.000 vrouwelijke ondernemers die waard gegeven van, oh, wij willen eigenlijk een groei gaan realiseren. En uh, coaching is daarbij een instrument uh, wat met name in de eerste jaren, de eerste vijf jaren, die nu vrij, vrij moeilijk, uh, uh, uh, uh, waar je moeilijk doorheen komt... En dan biedt coaching eigenlijk uh, de mogelijkheid door een ervaren onderneemster om een andere onderneemster te helpen. Ja, Want we hebben het er net even met het bij de andere uh, vrouwen over gehad. Dat, dat, uh, dat is het verhaal dat vrouwen minder uh, risico's nemen. Klopt. Maar dus ook minder ja. failliet gaan, denk ik dan. Dat klopt, inderdaad. Ja, vrouwelijke ondernemers zijn behoudender dan uh, mannelijke ondernemers... En ze nemen dus minder risico, maar tonen ook minder lef en durf. En denken veelal niet groot, maar gewoon realistisch. En uh, uit onderzoek blijkt ook dat uh, ongeveer 14,6% failliet gaat van vrouwen... tegenover 85,4% uh, uh, van de mannen. Ja. Is dat ook de reden waarom u zeker geen mannelijke mentoren wil? Nee, dat is... Uh, dat is... Eigenlijk toevallig zo, want ik denk dat er een hele mooie combinatie zou zijn... als er ook mannelijke mentoren zouden zijn in het uh, programma. Nou ja, ik tegelijk... denk dat het juist elkaar kan versterken. Ja, nou ja, Tegelijkertijd is het ook mooi dat het gewoon vrouwen zijn die elkaar helpen, toch? Uh, dat die mannen ja. gewoon eens even buiten de deur worden gehouden. Ja, daar sta ik ook helemaal achter. En het blijkt <laughs> ook wel dat, uh, dat vrouwen eigenlijk minder toegang hebben... tot professionele netwerken en uh, financiële markten. Nou, daar zouden ze eigenlijk van mannen meer kunnen leren. Dus op zich willen we met dit, met Keep On Growing, willen we netwerken, uh, ja, verankeren en, uh, en uitbreiden. Ja, dank u wel. In ieder geval, Maxima komt dus ook vanmiddag eventjes langs bij de aftrap van dat project. Uh, want zij, uh, is, ja, zij ziet het ook helemaal zitten, dat vrouwelijke ondernemerschap. Ja, absoluut. Zij staat natuurlijk voor het stimuleren van het ondernemerschap in alle doelgroepen. Uh, maar zij weet ook dat vrouwen in het land uh, ja, veel hoog opgeleid zijn en in de ja, ik was er al bang voor. Dat gaat niet goed natuurlijk. Uh, we zagen hem steeds slechter worden, dit telefoon. Maar het belangrijkste heeft ze verteld. Claudia De Stefano. Ik praat door met uh, Gabriele Ockhuizen en haar mentor Heske Groenendaal. Dus deelnemers aan dat uh, project. We hebben net al uitgebreid even gepraat. Uh, mevrouw Groenendaal, waarin denkt u nou dat vrouwelijke ondernemers verschillen van mannen? Um, nou dat, ik denk dat het met name uh, toch ook is iets wat een beetje in onze cultuur zit. Um, um, he, vrouwen hebben over het algemeen uh, ook kinderen... en uh, voelen zich wat meer verantwoordelijk voor kinderen dan mannen. Um, dus zoeken een soort combinatie in werk en in privé... waarbij uh, ja, er goed, goed evenwicht moet zijn. En bij mannen zal het denk ik wat minder spelen. Ja. En um, Mevrouw Oekhuizen, u, u mm. zei het zelf al, uw bedrijf loopt al een tijdje. Uh, waar, waarom hebt u dan toch nog steeds een mentor nodig? Nou, omdat we nog in een goede fase zitten. We zijn uh, 2,5 jaar oud en uh, blijven we aan het innoveren. En dus we moeten nog heel wat stappen maken om groter te worden. En, uh, dus wat dat betreft is het juiste moment. Als je heel erg vroeg eraan begint, dan heb je nog niet goede meetpunten. Dan ben je eigenlijk nog iets te ondervaren. En nu na 2,5 jaar is het eigenlijk het uh, goede moment dat Heske instapt. Ja, en, en, wat, en hoe werkt dat nou precies? U, u belt elkaar uh, voortdurend of zo? Of hoe werkt nou, het uh, niet, <laughs> nou, we gaan eigenlijk vanaf vandaag <laughs> beginnen. Uh, vandaag is de kick-off. Nee, wij zullen Ingrid zoveel tijd met elkaar sparren. En ook op momenten als je even uh, met elkaar wil sparren... dan kun je elkaar uiteraard bellen. En je moet samen ondervinden wat de er regelmaat erin is. Maar dat is ook een beetje de ervaring. Ja. En wat zit er voor u in eigenlijk, mevrouw Groenendaal, om mentor te zijn? Um, nou, ik moet zeggen dat ik uh, ooit heb geroepen... als ik later groot ben, uh, dan uh, wil ik graag uh, vrouwen gaan coachen. Uh, omdat ik daar heel veel uh, inspiratie en energie van krijg. Um, en... Um, ja, je ziet heel veel bedrijven uh, ja, rondom je heen... waarvan je denkt, goh, uh, waarom denken ze daar niet aan? En uh, hoe doen ze dat met marketing dan? En, ja, maar je financiën heb je dat wel op orde. Uh, en je krijgt eigenlijk nooit de kans om daar uh, enige rol in te spelen. En uh, ja, die kans krijg ik nu wel, dus... Ja. Hoe ging dat eigenlijk dat jullie tot elkaar werden zeg maar, veroordeeld? tussen dat Met loodjes trekken of mag je, mag je ook nog een beetje. Het moet ook een beetje een klik zijn, toch? Tussen... Ja, dat klopt. Ja. Uh, wij, er zijn pitches geweest. Uh, alle ondernemers moesten een pitch doen. En uh, wij als mentoren konden aangeven uh, wie wij uh, graag zouden willen coachen. Ja. En uh, uh, uh, mevrouw Ookhuizen, waarom, mm -hmm. waarom vond u haar zo goed? Nou, we hadden in, in Delft op zich een goede klik met elkaar. En het leuke is dat zij natuurlijk ook met een product werkt. En er zijn ook coaches die meer in de dienstverlening zitten. Uh, Heske werkt ook internationaal en dat sprak ons heel erg aan. Ja. Mevrouw Groenendaal, wat is de tip voor uh, jonge vrouwelijke ondernemers? Nou ja, wees vooral niet uh, te bang. Uh, kijk uh, goed om je heen. Uh, verdiep je ook in netwerken, want netwerken kun je heel veel uh, extra informatie bieden. Kijk eens uh, om je heen naar een... Uh, een lokale vereniging of een VNO-NCW of een MKB. Uh, ga daar eens gewoon eens praten. Uh, en haal veel informatie naar binnen. En ja, en toch is het toch wel durf. Durf gewoon. Want uh, als je een goed product hebt... of het nou in de dienstverlening is van een product... Uh, ja, er is gewoon marktpotentieel en uh, je kunt uh, uh, heel veel toevoegen. Ja. En mevrouw Ookhuis, zit er ook nog een samenwerking in, zakelijk gezien? Ik bedoel, behalve dat mentorschap? Uiteraard, uiteraard. <laughs> ja, dat dacht We hebben wel aardig wat genetwerk, dus dat is heel positief. Ja, ja. Nee, zeker waar je kan versterken, moet je dat zeker doen. Dat geldt zowel voor hun als uh, voor ons. Dus daar, daar komt zeker wat uit. Nou, hè? goed. Ik, ik zal u niet langer van het werk houden met dat geklets van mij. Uh, moet, er moet gewoon gewerkt worden en ge on, uh, geonderneemd. Is ja. dat een goed woord? Nee, nee dat is het nou, niet. Maar we goed. weten wel wat het is. <laughs> Precies. Uh, in ieder geval vanmiddag veel plezier. Uh, Gabrielle Ockhuis en Heske Groenendaal waren dat in het kader dus van dat project. Want daarom spraken we erover. We keep on growing. Daarin worden vrouwelijke ondernemers die groter willen worden met hun bedrijf gekoppeld aan een mentor. Zometeen stand.nl, de stelling daarin. Het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald. We zijn benieuwd naar u eens of of oneens? Eerst is hier nu Gert Kluuk. Radio 1. Het NOS-journaal. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik gaat een interview op televisie geven. De Noorse publieke omroep meldt dat Breivik zich gaat interviewen door een buitenlandse zender. Maar welke dat is, is nog onbekend. Het proces tegen Breivik begint op 16 april. Hij staat terecht voor de aanslagen in Oslo, het eiland Utoja, waarbij 77 doden vielen. In de brief die bij internetprovider Ziggo was bezorgd... zaten geen gevaarlijke stoffen. Vanochtend werd het hoofdkantoor van Ziggo in Utrecht afgesloten... omdat er een poederbrief was ontvangen. Een expert van de politie constateerde dat er geen dreiging uitgaat van de brief... waarna het pand weer werd vrijgegeven. Bouwvakkers hoeven vanwege de kou vandaag niet te stijgen op. De gevoelstemperatuur ligt onder de min 6 graden. Dan is het volgens de CAO te koud om buiten te werken... zonder beschermende maatregelen. De bouwvakkers moeten wel de slag als ze van de baas thermokleding krijgen. En de werkloosheid in de 17 eurolanden lag afgelopen jaar op 10,4 procent. Het hoogste percentage werkloos in de eurozone sinds de invoering van de euro in 1999. De grootste stijgingen waren in Griekenland, Cyprus en Spanje. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Born en Knopenkeerensheide 4 kilometer. De hoofdrijbaan bij Knopenkeerensheide is dicht vanwege spoedreparatie. Verkeer kan daar beter voor de parallelbaan kiezen. Ook een spoedreparatie op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht. Tussen de randweg Dordrecht en de rechttunnel staat 3 kilometer. De N266 Nederweert-Zomeren is in beide richtingen tussen Zomeren en de aansluiting met de A67 dicht. En dat komt door een aanrijding. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Sommige leraren die vorige week hebben gestaakt... die krijgen doorbetaald van hun schoolleiding. De VVD en de PVV zijn daar boos over... want nu hebben ze dus hun werk uh, neergelegd. Van ons belastinggeld, zeggen die twee partijen. Maar is dat allemaal wel zo erg? Ik ga erover doorpraten met Ton Elias, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is onderwijsspecialist voor uh, die partij in de Kamer. Dag meneer Elias, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U kent het klappen van de zweep intussen. Kort antwoord graag, ja of nee. Hier komen ze, de keuzes. Staken is een recht. Ja... Maar van belastinggeld moet worden gewerkt. Ja. Er is nog veel mis binnen het onderwijs. Ja en nee. Oh, dat is verrassende. Daar moeten we zo meteen misschien even over doorpraten dan. Uh, in ieder geval gaan we doorpraten over de stelling. Die luidt als volgt. Het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald. En we zijn ook benieuwd wat u daarvan vindt als luisteraar van dit programma. Dus bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat dan naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald, meneer Elias. Eens of oneens. Daar ben ik het natuurlijk mee oneens. Dat dacht ik al, en waarom? Nou, kijk, ik vind, je mag staken in Nederland. Tuurlijk, we respecteren het stakingsrecht. Je kan overigens inhoudelijk van mening verschillen... over de vraag of je, als het gaat om twaalf of elf weken vakantie... en om veertig uur meer lesgeven op school... of je daar dit hele zware stakingsmiddel voor moet inzetten. Maar dat is een andere discussie. Je mag staken. Maar dan vind ik wel dat je dat moet doen of op je eigen kosten of op kosten van de stakingskas van de vakbond die die staking organiseert. Punt. Ja. ja. Nee, oké, okay, nou, dat is duidelijk. Uh, wat gaat u eraan doen? Nou, ik uh, mag zo uh, vragen stellen aan de minister van Onderwijs... tijdens het zogeheten vragenuurtje. Daar zal het nog even afwachten of dat kan. Hè? Want er zijn altijd veel meer Kamerleden die een vraag willen stellen... dan het aantal vragen dat in dat uurtje past. Maar deze vraag is doorgelaten, zoals dat dan heet. Um, en ik wil van haar weten, of zij het met me eens is... dat um, ja, mensen die staken, leraren die staken... dat niet moeten doen van geld dat via de Tweede Kamer... en het ministerie van Onderwijs en de schoolbesturen... voor het onderwijs bedoeld is, gebruikt wordt om uh, uh, gewoon door te betalen... Nou, dan zegt Paul van Menen, die is van Spinoza, scholige groep in Voorburg... een van de schoolleiders die de leraren dus gewoon doorbetaalt. Die zegt, ja, het hoofddoel van die leraren is gewoon... pal staan voor het belang van het kind. En daar past een staking in de ogen van sommige schoolleiders ook gewoon bij. Vandaar dat ze de leraren hebben doorbetaald. Ja, maar dat moeten ze dan op hun eigen kosten doen. Kijk, die, die, ik, ik run die school niet. En die meneer van Menen die zit niet in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer heeft besloten om die wet aan te nemen. Dat is een democratisch besluit. We hebben gezegd, wij vinden dat die wet er moet komen. Voor mij was het belangrijkste bij die wet... dat scholen kunnen worden gedwongen om betere roosters te maken... waardoor minder lessen uitvallen en leraren worden aangesproken... als er lessen uitvallen, want het is de grootste ergernis... zowel bij ouders als bij leerlingen dat er zoveel lessen uitvallen... en dat die kinderen iedere keer in de gang hangen... en in de aula en op het schoolplein... Dat is een grote ergernis. En ik vind dat we de scholen daarop moeten aanspreken. En de wet die we hebben aangenomen... die maakt het mogelijk om de scholen daarop aan te spreken. Ook de schoolleiders die dat onvoldoende dat proces in de hand hebben. Ja. vind ik een heel redelijke zaak. Ja. Daar denken veel leraren dus anders over. Dat is een goed recht. Niet allemaal, hè? Ja. De overgrote deel van de leraren heeft nou, gewoon kijk, gewerkt het, vorige het, week. Het punt is okay. natuurlijk een beetje... maar u begon net ook alweer met over die 40 uur extra... en die week vakantie inleveren. Dat, dat wordt een beetje een karikatuur natuurlijk van wat, waar zij eigenlijk voor staan. zeggen zij zelf ook vooral, hè? Zeggen ja, het gaat ons vooral om de kwaliteit van het hele onderwijs... en daarom zijn we tegen die wet. Ja, maar daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. En bovendien gaat het ze daar helemaal niet om... want die vakbond heeft niet voor niks zoveel mensen op de ben gekregen. Die hebben het gespeeld via de portemonnee en de vakantieweek. Um, en kijk, die wet is aangenomen met de bedoeling... om te zorgen dat kinderen meer les krijgen, meer onderwijs krijgen... Nou, daar hoort niemand tegen te zijn uh, in mijn ja, maar het, gaat, het gaat erom dat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Niet het aantal ja. uren per se. Nee, maar daarom willen wij ook dat de leraar professioneel wordt bijgeschoold... als hij zijn vak onvoldoende verstaat. Er zijn hartstikke veel hele goede leraren, hè? even voor alle duidelijkheid. Maar ik spreek ook heel veel leraren zelf die tegen mij zeggen... Ik wil dat die collega's die onvoldoende zichzelf bijscholen... dat die een duwtje krijgen. Dat gebeurt. De Inspectie voor het Onderwijs heeft vastgesteld... dat 1 op de 5 leraren, dat is 20%, niet efficiënt lesgeeft. Nou, ik vind dat als je belastinggeld naar onderwijs geeft... dat het maximaal moet renderen, dat je er wat aan moet hebben. En dat vind ik een heel normaal en fatsoenlijk standpunt. Vorige week hebben we aandacht besteed aan de, aan de staking. Dat was met Gerard Olthoff, rector en onderwijsbestuurder. Uh, hij vindt het kwalijk dat u uh, de aandacht afleidt. Uh, wat, dat is, wat u doet, zegt hij, uh, van de echte problematiek. Hij vindt namelijk dat er een beroerswetsvoorstel ligt. Uh, is dat inderdaad zo? Nee, natuurlijk is dat niet zo, want anders had ik het niet gesteund. Ik heb, het onderwijs is boos, omdat op voorstel van de PVV... op het laatste moment 40 uur extra per jaar... Ja is toegevoegd dat er aan les moet worden gegeven. Nou, ja, daar ben ik mee akkoord gegaan en daar sta ik ook voor. Ik had het niet zelf verzonnen, zeg ik erbij. Maar mij ging het om de hoofdzaak, namelijk dat we die wet aannemen... En dat we regelen dat die scholen hun roosters beter op orde hebben... en meer les geven aan onze kinderen. En daarnaast speelt er een heel verbeterprogramma... dat dit kabinet heeft ingezet voor het onderwijs. En dat er uiteindelijk ook toe moet leiden dat er een beroepsregister komt. Net zoals je dat in de medische wereld hebt. En dat je moet voldoen aan bepaalde standaarden. Dat je goed moet zijn in je vak. En dat als je dat niet bent, dat je jezelf moet bijscholen. Nou, Hoe onredelijk is dat nou? Ja. Um, over dat punt nog even, he, want daar zegt die Otto ook van... Uh, mensen doen het nu voorkomen alsof de, de leraren gaat om een week minder vakantie... maar ze werken 10% over volgens hem. Er zullen huisleraren overwerken. En dit zullen ze heus compenseren in hun vakantie, dat geloof ik best. Ik zeg ook helemaal niet dat het een makkelijk baantje is. Ik vind het een, een, een hartstikke mooi vak. Ik spreek ook veel leraren... Maar we moeten nou niet doen alsof de wereld vergaat... Nee. als we van twaalf naar elf weken vakantie maar, gaan. Maar zij, zij vinden dat u met name ook uh, de mensen in het onderwijs schoffeert. Dat, dat heeft Roltof ook zo gezegd. Nou, er zijn een paar onderwijsbestuurders die dat zeggen... en die niet gewend zijn uh, dat er ook wel eens iemand een kritisch geluid laat horen. Nogmaals, ik spreek een hele hoop leraren die het gewoon met mij eens zijn... en die zeggen, we moeten met oh. z'n allen die kwaliteitsslag in het onderwijs maken. En nogmaals, ik wijs erop dat de overgrote meerderheid van de leraren... vorige week gewoon heeft doorgewerkt. Nou, maar nog even, ik wil niet... Boeltof is ook maar één van de uh, bestuurders... maar we hebben hem toevallig voorwerking in onze uitzending gehad in stand.nl... naar aanleiding van die stakingsactie... Uh, die zeiden ook nog even over die, die, uh, die opmerking van u over die citotoets. Hij zei van ja, dat vond ik de domste opmerking om, ooit in, in, de, dus in de schoolgeschiedenis gemaakt. Want u hebt blijkbaar gezegd dat je daar niet, dat je daarvoor kan zakken, voor die citotoets. Ja, dat was in het televisieprogramma Pauw en Witteman. En dan gaat de nuance enigszins verloren. Ik denk ook niet dat ik uw luisteraars daarmee lastig moet vallen. Maar waar het in de kern om gaat, is dat je uh, uh, 535 uh, punten moet halen bij die citotoets. Dat is de norm. En dat uh, langjarig onderzoek... Dat heet Longitudinaal Onderzoek. Heeft uitgewezen dat 50 tot 60 procent van de kinderen die norm niet haalt. En in de volksmond heet dat inderdaad dat je, dat je zakt voor de CITO-toets. Maar formeel heeft hij absoluut gelijk. Je kunt voor die ja. toets niet zakken. Oké, okay. dan nog even, want dat is het laatste wat ik dan hem nog even uh, namens hem ga zeggen. Is dat, dat 6 procent van de leraren en de schoolbesturen nog maar vertrouwen heeft in de minister van Onderwijs? Dat is toch ook wel een teken aan de wand. Ik ken die enquête niet, althans ik weet niet onder hoeveel mensen die gehouden is. En bovendien, op een gegeven moment ben je wel eens impopulair... Uh, ik herinner mij nog heel goed dat tegen dat, uh, mevrouw Thatcher... van wie nu die prachtige film is gemaakt... Ja. dat iedereen tegen haar te hoop liep... en dat ze ongeveer alles verkeerd deed wat, wat er maar verzonnen kon worden. Terwijl historici en economen ervan overtuigd zijn... met terugwerkende kracht dat zij het, groot, het, het Verenigd Koninkrijk... er weer bovenop geholpen heeft. Uh -huh. Dus ik vind dat je niet al te zeer naar die enquêtes moet kijken... en dat je gewoon goed beleid moet voeren. Daar zul je op de lange termijn door de kiezer altijd voor worden beloond. Nou, Even voor de mensen die aan de zijlijn staan... en dit allemaal zich zien onttrekken. Uh, u, u was boos op die leraren, die leraren weer boos op u. Uh, nu, nu bent u eigenlijk weer boos op die leraren. Nou, maar dat ik ze... ben niet boos, ik vind het gewoon onjuist. En dan zeg ik dat ook duidelijk, want ik hou niet van politici die eromheen kletsen. Ik vind het onjuist dat leraren staken... en dat ze dat doen op kosten van de belastingbetaler. Daar is dat geld niet voor bedoeld. En natuurlijk, het is maar één dag... en het gaat ook niet om ongelooflijke bedragen, maar het gaat om het principe. Mm. Um, iemand op onze website die zegt... Ik, ik vind het hartstikke mis in het onderwijs op dit moment. Ik hoop dat de mensen heel lang op staatskosten zullen staken... zodat we het uh, zullen voelen en dan tot veranderingen komen. Ja, nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Veranderingen komen tot stand in een democratisch proces... in de Tweede Kamer door beslissingen te nemen. En daar is een meerderheid op een gegeven moment voor... die vindt dat er iets moet gebeuren. En zoals ik al heb uitgelegd, ben ik ervoor... dat er minder kinderen in de gang hangen... en dat de roosters beter op in elkaar zitten... en dat schoolleiders erop worden aangesproken als ze dat niet doen, niet goed doen... Dat soort dingen. Ja, um, ik begrijp dat. Uh, wat, want eigenlijk gaat het u niet om de situatie. Hier, hier valt denk ik niks meer aan te doen, hè? De, de situatie van de afgelopen week. Maar u wilt het voor de toekomst anders geregeld hebben, klopt dat? Nou, dat weet ik niet. Ik wil, ik wil wel weten hoe dat nou precies zit. En in hoeveel, op hoeveel scholen er gewoon is doorbetaald. En of dat niet op een andere manier zou kunnen worden ingehouden. Ik ja. vind het onjuist, nogmaals om geld dat bedoeld is om onderwijs te geven... in het vakjargon van het onderwijs noemen ze dat het primaire proces... om dat te gebruiken... Uh, om de stakingskassen van de vakbond te ontlasten. Want daar komt het op neer. Ja. Maar dat wordt toch ook een hele uitzoekerij, zeg. Al die administratie-napluizen. Nou, nou wel... volgens, volgens mij valt dat nogal mee. En als dat overigens zo zou zijn... dan zal ik me door dat argument zeker zal ik dat wegen. Maar mijn eerste punt is gewoon... en ik ben ook heel benieuwd om te zien... hoeveel luisteraars het daarmee eens zijn... Mijn punt is het principiële punt. Als je wil staken, nou, dan mag dat. Ik vind het raar voor dit onderwerp. Maar oké, okay, dat mag. Maar dan wel op eigen kosten. Ja. Eh, of een dagje vrij of zo nemen. Dat kan ook. Dat mag tuurlijk. ook. Dat zou u geen enkel probleem nee, hebben. Nee, natuurlijk gevonden. niet. Als je, als, het, als je vakantiedagen hebt en je kunt die opnemen... en je kunt dat in onderling overleg doen, dat is een hmm. ander verhaal. Ja. Maar u dit, is, dit is indirect het spekken van de vakbondskas. Ja. Ik begrijp dat op sommige scholen ook de schoolleiding heeft besloten... dat er gestaakt moet worden. Dus eigenlijk zou u dan daar moeten zijn bij die schoolleiders. Nou, De schoolleiding heeft natuurlijk niet besloten dat er gestaakt moet worden. Maar er zijn schoolleiders en besturen, die, werkgevers dus, die vinden dat het gerechtvaardigd is om die leraren door te betalen. Dat vind ik een heel rare gang van zaken. Ik kan maar kijken, als het nou bij Unilever is, of bij Albert Heijn... waar ze dat geld eerst zelf verdiend hebben dan kunnen ze er natuurlijk mee doen wat ze zelf willen. Maar dit is niet geld dat die werkgevers in het onderwijs zelf verdiend hebben. Dit is geld dat door de Tweede Kamer via het ministerie van Onderwijs... aan die schoolbesturen en aan die schoolleiders ter beschikking is gesteld... met de bedoeling om er onderwijs van te geven... en niet om er lege scholen van te financieren... omdat de leraren aan het staken zijn tegen het kabinetsbeleid. Nog even naar die keuzes terug, hè, want die laatste daar zei u uh, ja en nee tegen. Er is nog veel mis binnen het onderwijs. Leg, leg eens uit. Nou, wat ik zeg. Er zijn heel veel hartstikke goede, enthousiaste leraren. Het is een moeilijk vak. En er zijn, we zijn ontzettend blij dat er veel mensen zijn die dat willen doen. En die dat goed doen. Maar er zijn ook leraren. Ik heb u gezegd. De Inspectie voor het Onderwijs stelt vast dat 1 op de 5 leraren niet efficiënt les geeft. Daar moet je iets aan willen doen. En men moet in het onderwijs, vind ik, oprecht er ook tegen kunnen dat er ook eens een keer een voorzichtig... Of, of soms eens wat steviger, kritische nood naar voren wordt gebracht. Men heeft al hele lange tenen in die docentenkamer. Ja, uh, uh, uh, nog, nog één reactie van onze site. Uh, Natuurlijk moet er worden doorbetaald, zegt iemand hier. Men staakt niet voor de lol. Uh, wat de politiek allemaal eist van de docent in het onderwijs... dat gaat veel te ver. Door alle taken, naast hun vak, waar de docent voor wordt ingezet tegenwoordig... is men al jaren onderbetaald. Die mensen draaien, draaien onbetaalde overuren genoeg. Zegt deze manier of mevrouw? Ja, nou ja, het, ik kan het wel herhalen. Het ja. gaat me om principe en ik ben het er niet mee eens. En ik denk dat als ik een vergelijking maak met een heleboel mensen... in het midden- en kleinbedrijf... dat uh, uh, ik me sterk maak dat die nou zo ontzettend veel minder zouden werken... en het zoveel minder zwaar zouden hebben dan leraren. Dat geloof ik gewoon niet. Maar hebt u zelf ooit gestaakt eigenlijk? Uh, nee, ik heb... Nee, ik heb nog nooit gestaan. Nooit meegedaan met omroepacties of zo? Uh, nee. Nee. nee. nee, nee, nee, nee. nee Oké. Okay. Heel goed. Um, wij gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Want u zei het net ook al, ik ben heel benieuwd wat die ervan vinden. Um, voorlopig, en dat is dan even de aftrap voor het belrondje. Kijken we altijd even op onze site. Daar staat ik stelling al de hele ochtend. Het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald. 46% zegt daarop eens. En 54% zegt oneens. Er is door ruim 1600 mensen gestemd nu. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, het is met Nienke Kleine. Ik ben het wel eens met de stelling dat ze niet doorbetaald moeten worden. Maar ik wil deze meneer graag wijzen op het feit dat heel veel leraar in de Friese hoek... zijn geld hebben weggegeven aan een goed doel, in dit geval Edukans. Kijk aan. En ik heb erg veel bezwaar tegen alle aannemers, aannemers die deze geïnterviewde nu maakt. Want die lange tenen in de docentenkamer die zijn door de jaren heen behoorlijk gegroeid. En ik zit niet in het onderwijs. Nee. Goed, uh, dank u wel, mevrouw. Uh, we gaan zometeen door met uh, de bellers, maar eerst is het laatste nieuws. Hier is Gert Kluk. De schrijfster Dushka Meising is in haar woonplaats Amsterdam overleden. Ze stierf van complicaties na een zware operatie. Uh, Meising schreef verhalen, gedichten, essays en romans. Ze was 64 jaar. In de reactie zegt haar uitgever Annette Portegies van Querido... Dushka Meising verborg een diepe kwetsbaarheid... achter een superieure vorm van ironie, zowel in haar werk als in haar leven... Weerspannig als ze was, was een vrouw om van te houden. Querido rouwt om de dood van Duska, die bijna 40 jaar aan de uitgeverij verbonden was. De Nederlandse literatuur verliest opnieuw een auteur van wereldformaat. En dan gaan wij door met uh, de reacties op onze stelling. Het is terecht dat stakende leraren zijn doorbetaald. Bent u het daarmee eens of oneens? Uh, Stand.nl, goedemiddag. Hallo, u spreekt met Joke Ackerman uit Rotterdam. Ik ben van mening dat het niet zo erg is als taken de leraren een keer een dag doorbetaald krijgen. Als ik kijk, kijk wat zij allemaal voor hun kiezen krijgen in het kader van de bezuinigingen. En straks wat er allemaal nog meer komt wat eigenlijk door de bezuinigingen bij hun naar binnen komt. Want de hele wereld komt bij hen binnen. En dat is helemaal niet erg. Nee. Maar hij zegt meer Elias... Bedoel... Respecteer ze. Ja. Want ik word, ik word er heel boos om. Ik krijg meer de indruk en ik weet dat ik nu insinueer dat uh, meneer Elias het persoonlijke vete is begonnen uh, tegen de leraar. Ja, Oké, okay, nou want, dan dan dat dan gaan we gaan zo. Met... Dat gaan we Zijn zo... het nog niet helemaal. Nee, maar, als... ja, maar ik wel, maar, want we, we hebben nog veel meer mensen hangen die willen ook graag hun mening geven. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag mevrouw Gorlemans. <coughs> ik ben het oneens. Want het, het is inderdaad, het is natuurlijk het principe. Dus uh, daar kun je niet van af. En in Nederland maken we al uitzonderingen genoeg. En daardoor krijg je alleen maar scheve gezichten. Dus het, het is gewoon het principe. En scholen klagen al dat ze geldgebrek hebben. Dus dan hoeven ze het ook niet te betalen. En het tweede zou ik willen zeggen, ik vind dat argument dat die, dat die leraren dat voor de kinderen doen, doen, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ze doen het zichzelf. Want ze willen gewoon geen, geen 40 uur extra lesgeven of een paar dagen vakantie inleveren. En ik moet eerlijk zeggen hoor, het onderwijs is de laatste twintig jaar wel diep weggezonken. Ja, okay. Ondanks dat er hele goede leraren zijn, die kunnen daar ook niks aan doen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag, met Vos. Dag meneer Vos. Ik, heb een, uh, ik ben het ermee eens dat de leraren gewoon doorbetaald krijgen die ene dag. Want onze overheid maakt ook dure uitstapjes naar het buitenland en die hoeven we ook niet in te leveren. Ja, zo kan je het ook bekijken. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met Verbeek uit Wiegen. Dag. Ja, ik ben het er totaal mee oneens dat ze doorbetaald moeten worden. Op de eerste plaats wil ik het pleidooi houden dat we met z'n allen veel en veel meer respect voor de leraren moeten hebben. Maar dat de leraren dan ook het respect moeten afdwingen. En dat moet je niet op deze manier U, u valt af en toe weg. Bent u er nog of niet? Ik ben er nog. Ah, okay. ik zeg maar, nee, Uw telefoon uh, valt af en toe weg. Mijn laatste, toe. mijn laatste zin was dat ik vind dat leraren respect verdienen. verdienen. Ja, ja. Veel meer dan dat we nu tekenen. Alleen dat ze dat respect ook zelf moeten verdienen. En dat doe je absoluut niet op deze manier. Ja, maar het is een beetje kip-en-ei discussie natuurlijk. Want de leraren zelf zeggen, ja, we staken nou juist om het, om het nog beter te maken. En het gaat toch echt niet alleen maar om die paar uren meer of minder. Het gaat gewoon om de kwaliteit van het onderwijs, zeggen zij. Nou, nou dat vind ik een prachtig streven. Daar moeten we ook met z'n allen aan werken. Maar dat doe je niet op deze manier. Kijk, lange, dat lange tenenverhaal van meneer Elias, knoppel enigszins hoor. Want de wereld verandert. Hè. Ik zou ze graag uitnodigen om in de commerciële wereld eens te gaan werken. Dus wil je zien dat daar ook veel, veel meer uren druk is dan oh. ja, wat ik daar een beetje proef. Ik heb twee schoolgaande kinderen. Nou ja, het zijn ontzettend goede mensen en we moeten ze respecteren. Maar ik heb niet de indruk dat ze veel en veel harder werken dan andere mensen in de oh, maatschappij. Oh. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Tom Verlieshout. Ik ben uh, 33 jaar leraar in het VBO in de Randstad... En ik ben het volkomen eens met het doorbetalen van uh, docenten die staken tegen het beleid van deze regering. Ik ben het eens met uh, meneer Van Menen dat uh, het tijd wordt dat uh, het beleid van deze regering wordt aangepakt. En ik zou meneer Elias graag willen vragen om eens na te denken over wat het nou eigenlijk betekent om in het onderwijs te werken... Niet van die onzinnige dingen te zeggen. En wat mij betreft is die van harte welkom. Maar ik wacht even, meneer, meneer vlak... Verlieshout, u zegt onzinnige dingen. Uh, Elias heeft een aantal keren zijn argumenten herhaald waarom hij vindt dat er niet doorbetaald moet worden. Maar ga daar eens tegen in ja. dan. Waarom, waarom vindt u dat dat wel gewoon kan? Nou, ik, he, ik vind dat we eindelijk een keer samen met de werkgevers kunnen optrekken tegen het beleid. Uh, wat door de regeringen, de afgelopen regeringen, is gemaakt. In de tijd dat ik in het onderwijs sta zijn er allerlei vernieuwingen gekomen vanuit de politiek... die altijd geld hebben moeten opleveren en nooit geld hebben gekost. Uh -huh. Er wordt permanent bezuinigd op het onderwijs... en dan durven ze dit soort dingen te zeggen over het docentenvak. Uh -huh. Ik ben trots op mijn vak en ik vind dat meneer Elias veel meer respect moet tonen daarvoor. Maar ik dacht dat dit kabinet al juist extra geld voor het onderwijs had uitgetrokken. Nee, dat heeft dit kabinet niet. Het vorige kabinet heeft besloten om het salaris van leerjaren enigszins aan te passen. En dit kabinet komt met allerlei maatregelen die geld kosten... en die geld moeten opleveren. Passend onderwijs. Ja. Er zijn nog op kinderen met handicaps. Ik begrijp niet hoe ze durven. Ja, goed. Dank u wel voor uw commentaar. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Volstrekt oneens met de stelling. Als bedoeld wordt dat uh, doorbetaald moet worden. Ik ben het nooit eens met Elias, maar op dit punt ben ik het volstrekt met hem eens. En uh, als je het dan hebt over de vakantiedagen van de, van de docenten... 55 vakantiedagen per jaar, dat is bij kans... Drie maanden per jaar, daar kan best wel wat af, denk ik. Ja, uh, ja ik, ik, ik, bedoel, ik ben zelf geen leraar, maar ik moet dan toch even daar tegen inbrengen... dat zij zeggen, ja, maar goed, daarin doen we ook allerlei correctiewerk... en uh, bekijken we allerlei projecten... en bereiden we ons wel weer voor op de nieuwe periode. Uh, nou ja, uh, dat, dat zijn de argumenten daar, uh, tegen dan. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hallo, zeg het maar. Nou, ik ben het eens met uh, de stelling, Want uh, volgens mij wat... Uh... Wat de hele VVD gewoon in de maling genomen door de PVV... om die 40 uur er weer bij te krijgen voor de leraren... terwijl ze hadden moeten gaan werken. Uh, maar maar uh, levert Edias ook een uh, maand uh, vakantiedagen in? Hoezo dan? Ik denk het niet. Nou, uh, als de leraren een week moeten inleveren... Uh, wanneer moeten ze het dan doen? Uh, hij gaat dan ook alles inleveren. Maar u, u wil dat Kamerleden ook vaak vakantie hebben? Nee, die hebben toch genoeg vakantie... En Bijsterveld ook. Ja, okay. We zitten met elkaar allemaal in, uh, tegen elkaar aan te schoppen. Maar dan moeten ze ook eens naar hunzelf kijken. Wil Elias voor de salaris werken? Wat de leraar hebben. Ja. Hij zit in de kamer. Ja. Ik wil dat niet hebben. Oké, okay, dank u wel. goedemiddag. Ja, ik ben het helemaal mee eens dat uh, de leraren een zwaar beroep hebben. Als je bijvoorbeeld eerste graad leraar bent, dan moet je 30 leraar, ongeveer 30 uur per week lesgeven. En je moet je nakijken, voorbereiden, enzovoort, enzovoort. En vergelijk het dus met iemand uh, die uh, voor de televisie werkt, voor een talkshow. Ja. Die krijgt en goed bediend. Ja, dat die is Die werkt echt... één uur per dag. Ja. En die heeft wel redactie, enzovoort, ja, enzovoort. Precies. Die heeft ook heel veel te doen. En die wordt maar... ook nog gewoon met een limousine van huis gehaald, hè? Ja, precies. Echt ongelooflijk. En daarom vind ik het te dol voor woorden... Dat uh, de leraren zware, teen, de lange tenen hebben. Ze hebben gewoon ontzettend ja. zwaar werk. Dank u wel voor het bellen, meneer. Uh, ja, dat weet Ton Elias ook, want die heeft ooit bij de tv gewerkt. Uh, en is daarom maar de politiek ingegaan, want dan had hij wat meer vakantie, natuurlijk. Was dat de reden, meneer Elias, eigenlijk? Nee, natuurlijk niet. Ik was ondernemer en ik ben uh, politicus geworden, ja. omdat... Uh, ja, het interessante werk is om, uh, nadat je ja. allerlei andere dingen hebt gedaan... Uh, ook je bezig te houden uit maatschappelijke betrokkenheid. Nee, maar ik, ik haak even in op die meneer natuurlijk, die zei van... ja, die kamerleden. Mm. zelf hebben ook hartstikke veel vakantie. Wat ja, nou, als ze nou? er een voorstel zou komen om midden vakantie te doen... Zou ik, zou ik daar helemaal niet tegen zijn. Maar goed, uh, die, die meneer is van harte welkom om de gemiddeld 75 uur... die ik per week hier werk met mij mee te lopen, ja. van harte welkom. Even die meneer Van Liesau, dat is zelf een leraar... 33 jaar voor de klas zegt, die zelf uh, komt met tegenargument. Die zegt van ja, uh, het was de eerste keer dat we eigenlijk samen met de werkgevers optrokken tegen het beleid van, van dit kabinet. Uh, wij moeten steeds maar al die veranderingen die vanuit Den Haag worden bedacht... moeten we maar in de praktijk brengen. Het kost over het algemeen allemaal geld, het levert niks op. En uh, wij moeten het allemaal maar uh, de eindjes aan elkaar knopen. Ja, maar ja, dan denk ik, joh, uh, neem dan kennis van wat we doen hier. Ik bedoel, je mag van alles en nog wat roepen, maar het moet wel op feiten gebaseerd zijn. Er is 150 miljoen extra beschikbaar voor het professionaliseren van het lerarenvak. Voor leraren zich laten bijscholen. Ik heb niet één... Niet Eén, uh, uh, iemand die gebeld heeft horen reageren op de door de onderwijsinspectie... vastgestelde kwestie dat één op de vijf leraren niet efficiënt werkt. Mevrouw Akkerman die zegt dat ik een persoonlijke veten heb. Ja. De, dat is helemaal niet waar. Ik heb gezegd dat leraren hartstikke belangrijk werk doen. Dat er een heleboel enthousiaste, goede leraren rondlopen. Het lijkt wel alsof mensen in het onderwijs soms stro in hun oren hebben. Dat vind ik raar. Ik, heb, ik vind het een mooi vak. Het is belangrijk wat er gebeurt. Jonge mensen worden gevormd, opgevoed, noem het maar op. Vind ik allemaal. Bij ieder debat zeg ik dat. Maar ik zeg ook... Sommige dingen zijn niet goed en die worden niet automatisch beter... door er alleen maar een hele grote zak met geld bij het onderwijs naar binnen te gooien. Maar het is ook een kwestie van mentaliteit. En ik vind het kwalijk dat de vakbond je woorden verdraait... zegt dat ik heb gezegd dat alle leraren lui zijn... wat ik helemaal niet gezegd heb, wat ik ook niet vind. Alleen maar omdat ik kritiek heb op het feit dat het in het onderwijs op sommige punten... beter georganiseerd moet zijn. Ja. Nog één keer, leerlingen en ouders ergeren zich rot aan dat gehang in de gang. Slechte roosters, het uitvallen van lesuren veel te veel. Dat moet veranderen, en daar moeten wij vanuit de politiek... gewoon op kunnen aandringen, zonder dat iedereen er meteen van maakt... alsof we hele beroepsgroepen in de hoek zetten. Want dat doen we helemaal niet. In Friesland hebben ze het geld weggegeven aan een goed doel, in ieder geval, dus dat kunt u nog even meenemen. U gaat vragen zometeen stellen aan de, uh, aan de minister uh, hierover... en uh, we gaan kijken wat daarvan komt. Fijn dat u hier uh, weer even was. Ton Elias, Tweede Kamerlid voor de VVD, Hij deed vandaag mee aan stand.nl. Uh, ik kijk nog eventjes op onze site... Flink veel mensen gestemd al intussen, dat zijn er, even verversen, 1834 zie ik nu. 46% nog steeds eens met de stelling, 54% oneens is hier, met onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, Stefan Groothuis is zometeen te gast. Vanmorgen om 11 uur geland. Uh, daar heeft hij wat interviews gegeven. Zit nu in de auto op weg naar huis. Daar staat een technicus van ons. En die zorgt dat wij op uh, topkwaliteit met hem kunnen praten. Ik heb er veel zin in. Je hoort het al. Verder is Arnold van Vliet te gast. Hij is bioloog en beheerder van de natuurkalender. en hem gaan we vragen wat de vorst van nu betekent... voor alle narsjes, krokussen en uh, andere dieren en uh, uh, planten... die al uh, opgekomen waren de afgelopen weken. Gaan die nu dood? Oftewel de gevolgen van de vorst. En verder nog, gisteren werd bekend dat er steeds minder kinderen bij allebei hun ouders wonen. We gaan erover praten met Marcia Pinedo. Zij uh, is therapeut, begeleidt veel kinderen van gescheiden ouders. En Filene Mataar is zo'n kind en zij is ook te gast. Zometeen na tweeën, dit is de dag met Elsbeth en met Thijs. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Bel 0800 0828. Dit is Radio 1.